Pagina 178, Asulam, de linker kolom, de regel 6, Nowe, een nieuwe alinea. Het is bijzonder belangrijk, deze, het begin, wat deze woorden die wij leren, te begrijpen, nog een keer en dieper te begrijpen, deze Twee heerschappijen van dag en nacht. En we zien wel dat in de heerschappij van de nacht, in de slaap, daar heerst een stukje dood. Dat dus is een zestigste van de dood. En de dood is de heerschappij ook van de siter Achra. Dus ook s'nachts is er wel een manifestatie ook van de dood. Goed opletten. Dan moeten we natuurlijk ons corrigeren. Dan ook een zekere correctie doen uh, voordat wij naar bed gaan, dat is waar de zoger over spreekt. Om ook tijdens de nachtrust uh, dat wij um, beschermd worden, let op, tegen deze heerschappij van de Sita Achre, tegen de dood. De regel 6 oleda kense, na ten lanu rabbi shimon eitzah, sheb'achol zeifun laila terem sheholech li shon, ba'ilika bla ale, acht malchuta dile eila, be'liba shalem, ki שהליילה ותוכאן כמו במעסה ברישית דיחתי ו תין ואי הי ערב תאי הי בוקר יום 1 שופרשו אלף שהליילה ביום מיוחדים משנה המלגוף אחד Vijom noemen 12 echad. Inei az Nikret alayla Mamshel et derdin. shum klipa loti tarva ima. Geweldig, geweldig wat hij ons nu vertelt. op. Alles is praktisch wat we leren. Dat is wat Rabbi Shimon ons ook zo'n advies geeft. Het kan zijn om dat te corrigeren. Zie, het te corrigeren uh, dat de nacht zo ons niet scheiden van de dienst van Hashem, oftewel ons niet scheiden van samenvloeien met Hashem. Dat wij ook s'avonds, nachts in zekere mate verbonden blijven, samenvloeien met Hashem. Daarvoor, let er en om dat te corrigeren, noten l'ano Rabbi Shimon eet, Rabbi Shimon geeft ons een raad. Shabachol Laila dat elke nacht regel zeven, Terem, Alvorens men gaat slapen, goed opletten, baile kabla moet men, moet hij opleggen op zichzelf de het koninkrijk van boven, belieba shalim, met een heel hart, kiba het want in de tijd. Regel 9, met ook Want in de tijd, wanneer de nacht is ingesteld, gecorrigeerd is, ingesteld is, zoals in de scheppingsdaad, zoals het geschreven staat in de Torah, in de scheppingsdaad, bij de scheppingsdaad staat het geschreven: waie heren, wij hier Boker, Jonge, gaat. Zo was het nacht ingesteld, let op. Volgens de wetten van het heelal dat en er was avond geweest en er was ochtend geweest één dag. Dat dat betekent elf shalai yom dat dag dat nacht een nacht nacht en dag me yochadim worden beiden verbonden met elkaar tot één lichaam. En één dag, duidelijk, wat betekent één lichaam ook, dat de mens moet wordt verbonden, de man wordt verbonden met de vrouw, en die zullen ook één lichaam vormen, dat is ook een dag en nacht, beide zijn absoluut noodzakelijk, duidelijk. En vrouw ten opzichte van de man is net als dien, ten opzichte van de geest. beide zijn noodzakelijk, want beide heeft Hashem geschapen, dag en nacht, en natuurlijk alles is in één mens. Een mens heeft in zichzelf dag en nacht de toestanden van dag en de toestanden van nacht. In het algemene aspect manifesteert zich dat in het euh, dag en in de in in dag en in de nacht. Maar dat zijn de euh, manifestaties van die twee krachten die Hashem heeft gegeven: Geset en Gwora. En Gwora, Geset en Jin. En beide zijn noodzakelijk, duidelijk, de nacht heeft absoluut niets verkeerd in zichzelf, zonder nacht kan men geen uh, licht zien, en zonder licht kan men ook niet um, nacht ervaren, beide zijn noodzakelijk, beide zijn de krachten, scheppende krachten van het heelal, anders zit er geen schepping, duidelijk. Uh, die beiden zijn, beide krachten zijn, verantwoordelijk voor, de, voor het scheppingsproces, onthoud er daar goed, daarom een religieuze mens, iemand die een religie aanhangt, heeft geen schepping, uh, is geen schepping eigenlijk, nog niet een schepping is schepping, betekent uh, iemand die twee deze krachten aan, aan boord. alleen als product van de wisselwerking tussen die twee kracht, krachten ontstaat er de middelste lijn. Dat is de creativiteit in de mens om door, door die dag en nacht, die twee schijnbaar tegenstrijd, tegenstrijdige krachten, om die, eh, door die door de samenwerking daarvan te komen tot de middelste lijn. Dat is de, de, de eigenlijk de formule van de voorwaarden van de elke uh, en alle creativiteit die een mens kan uh, in zichzelf ontwikkelen. Dus dat zij beide verbinden zich, de nacht, een nacht en een dag verbinden zich samen en worden een lichaam, sowieso met ons, bij ons moet het ook zo zijn. Dat ook de dag en de nacht verbinden zich in de middelste lijn. Er wordt één dag. De regel twaalf. En ook in onze wereld hebben we ook zoiets van, ook de opstijgingen en afdalingen moeten we ook verbinden met elkaar. Eigenlijk, hetzelfde, dat is van, komt van hetzelfde. Op dezelfde manier, duidelijk. Dus wanneer wij een gevoel hebben dat wij in afdalingen zijn, natuurlijk dat wij het niet zelf veroorzaken door slecht gedrag, door zonder gedrag, eigenlijk door ontvangen voor onszelf. Maar terwijl wij werken aan onszelf en dan voelen wij dat zo'n zwaar gevoel van links, dan moeten wij ook weten dat het beide zijn noodzakelijk, rechts en links. En moet ik met vreugde. Omarmen beiden. 12. In aas. Zie hier. Dus wanneer men die twee verbindt, let op, de dag en de nacht verbindt met elkaar in elke toestand, dan heet de nacht, nacht heet dan, mamschel het malgoed, de heerschappij van de malgoed. Nou, geweldig als het. Goed opletten, het is geweldig dat als malgoed heerst, dus niet de dood, niet de citra alger, maar de malgoed heerst, het is geweldig, dan geven wij haar uh, eigenlijk wat haar toebehoort, en dat is ook een deel, een uh, structureel uh, deel van uh, de krachten van, uh, van het helaal, dan betekent dat dit malgoed heerst, uh, de Heerschappij van de Malchut, let op, als wij geven de Heerschappij aan de Malchut, en dat doen we natuurlijk door dat, door het uh, toevertrouwen van ons nevers aan Hashem, voordat wij in slaap van. dan wat, dat, wat het gevolg daarvan is? 13, we shum klipa lo ima. En dan geen klipa zal aan, met haar vermengd raken. Nou, als er geen klipa met haar vermengd raakt, dan ook wij raken niet vermengd met de klipa. Welke? gamadam. Kijk, precies hetzelfde wat gebeurt er met Malgoed, zo gebeurt het ook precies hetzelfde met de mens hier beneden, want wij zijn de zonen van de Malchut en de zierenpien? Eigenlijk, eigenlijk van de Malchut En de zierenpien oh, geeft aan die malgoed. Dertien. Na nou de punt. Wilken. Gamhadam. Veertien. Tsarich lekkabella laf. Eliona. Zo балев шалем 15 бли шум хацица бейно увен מלхуд кломар 60 шейка белав מלхуд шамим что же восхищаемся шамаим бен בן לחה'ה בן למעותה. זהפנטין. ושום דבר שבעולם לא יזיזו הוא לגרחיקו נכן עחתין חס ושלום במה שכו מי המלחות הילונה. את השם אלוקחה בחול ובחַ, בחוльна вща. Твинта у вхоль модэха. В иим кибе кибе зе алав 21. Огекер в иим кибе зе алав 21 ба леו שלם. Ним цабат урбатсмо שקвар ло 22. Jetswaer. Joter. schum, Daware. Godzets, zets. Bij nou. Lema barach. Diepste, diepste. Diepste dingen zitten hier. En het is allemaal van toepassing bij ons in elke toestand. Het zij is nacht. Het zij overdag. Want ook altijd hebben we een toestand van nacht. In elke toestand hebben we dienstverraad. Hebben we ook een, een, een bijzondere vorm van een nacht, maar ook s'nachts hebben we dan het en in het algemene aspect een toestand van nacht. Heel, door door de, het algemene aspect door wat het um, ook buiten onze kilim om van, uh, naar krachten plaatsvindt. Dertien na de punt. Welken en daarom Gamma Adam, ook de mens. 14. Tsarich laf moet opleggen op zichzelf de malgoed van de hogere, de hogere, deze hogere malgoed. Belef met een heel hart. 15. Bli wat betekent met een heel hart? Volledig, heel hard. Waarom? Wat betekent dat? Blie, Schum, gaat zitza, absoluut zonder een scheiding of scheidingsmuurtje. Bijna over een goed tussen hem en die malchut. Klomaar, dat wil zeggen, 26. lav laf Malhoed, shamayim, dat laat hem dat hij. De, het koninkrijk der hemel, let op wat hij ons nu zegt, de woorden gebruikt van yeshua niets anders, dat hij uh, zal opleggen op zichzelf, mal goed, Shammai, met koninkrijk der hemel. Ben lege jij, ben le zowel voor het leven als voor het dood. Wat betekent zowel voor het leven als voor het dood? betekent of het hem, Leven oplevert, of het hem dood oplevert. Dus hij moet het, uh, dat betekent, uh, welke kant dan ook, hoe hij dat ervaart, wat er ook gebeurt, hij moet het wel opleggen dat aan zichzelf, let op. Om je om je dat en niets in de wereld zal hem dan uh, laat hem niets in de wereld, laat hem, laat hem niets in de wereld verroeren daarvan, om hem, God verhoede, in iets maar, van die hoge malgoed, te doen, verwijderen. Achten na de koma, de heino, dat wil zeggen. katoe. Dus hij moet handelen als, uh, Zoals het geschreven staat. In de Torah, in de Dwarim geschreven staat. In het laatste boek van Moshe, 19. Wa het Hashem elokeha. en En zult van Hawaia, Yau Elokim. En zult ha, ha, Hawaia, Yau Elokim. Eh... Uh, niet hij, maar jij zal de jij zal havai jouw wil lief hebben b'chol levavcha met al jouw met jou, met al jouw hart uvagol nevshcha modig, en met al jouw nefs Twintig. overgoei nodig nodig en met al jouw vermogen vim kiblese en als hij dat op zich opneemt, balef shalem let op en hij voegt het toe, met een heel hard, dus niet zomaar te doen, maar met heel hard betekent lishma, betekent volledig uh, van A tot Z, het neemt 21, bleek dus, batsmo, dan, dat bleek dus, dan bleek dat hij zeker is zich, van zichzelf, je dat niet meer, absoluut niets zal meer eh, zijn, geen absoluut, geen eh, scheidingswandje zou zijn, meer zou zijn tussen hem en de plaats van de gezegende, de plaats van de gezegende. Wie? Wat is de plaats van de Gezegende? Wat betekent dat? Gezegende is Hashem, ja of niet? Dat is de zeer en pin. <coughs> en wat is de plaats van de Gezegende? Wat is de plaats van de Dat is Dat is makom. Dat is de, plaats, dat is de malchut. En makom is de plaats van de zeer Dan zal niets tussen hem en tussen de makom, tussen de plaats van Hashem, oftewel tussen de malgoed, instaan. Zie je dat? Dus ook precies hetzelfde als uh, als wij dat gewoon vertalen in de termen van onze dagelijkse, onze dagelijkse leven, dan moet het ook zo zijn dat wanneer je naar bed gaat, en natuurlijk dat slaat ook op elke toestand, wanneer we waar we tot malgoed ons richten. Dat niets moet meer uh, tussen jou en die malgoed staan, betekent geen uh, andere wens, geen andere uh, verwachtingsinspiratie, inspiratie. Zeg dat. Um, Verlangen en zo, wat, wat, wat er ook mag zijn. Alleen deze goed En dat is allemaal binnen jouw kilim. Dat is die goed. Deze sche scheidingswand, dat bij jou is. En daar, tegen die wand, als het ware, uh, richt je jouw gebed in. Goed oplet. Dat is wat wij doen... En de manier moet zo zijn dat het niets daartussen zit. 23. Duidelijk. En dat, juist dat maakt dat jij eh, er zeker van bent, de zekerheid ervaart, dat niets kan jou schelen, omdat niets is tussen jou en die malgoed. Dat is en daarom voel heb je dan, de dan, voel je dan het gevoel, krijg je dan het gevoel dat, dat je bent voor niets. Jij vreest voor niets. Niets, voor, niet voor het hogere, niet voor het lagere. Ja, duidelijk. Want geen menselijke vrees dan staat tussen jou en die, jou maar goed in. Wat kan dan jou brengen tot, tot, tot vrezen? Waarvoor? Als je smaad doet, dan, dan is het voor jou om het even of je, of je beloning ontwacht, of je, wat je ook ontvangt van boven, als je geen niet werkt voor een beloning. Kijk, waarom de mens uh, bang is of vreest uh, in zijn leven. Want hij weet niet of morgen, of vandaag werkt hij nog bij Philips, maar of morgen Philips hem niet, Philips hem niet uh, de baan uitstuurt, naar huis stuurt, dat weet hij niet, of een andere firma. Wat dan ook. Hij weet het niet. Omdat, dat is omdat hij werkt niet lichma. Nee. Maar stel dat iemand zou werken. Bijvoorbeeld iemand die dan. Laten we zeggen. Een vrijwilliger is. Laten we zeggen. Hij is gek op Philips. Ja. En hij komt bij Philips en zegt. Ik wil. Voor je werken. Uh, zonder beloning. Uh, het doet mij. Ik hou van Philips en ik wil doen gewoon werken voor Philips in, mijn in gratis. Nou, dan uh, zal je nooit het gevoel krijgen dat men jou wegstuurt. Duidelijk. Dan zal het om je, om, het moet even zijn voor jou ook. Hoe en wat? Jij bent vrij, duidelijk. En dat, is, dat betekent het verschil tussen lishma en Lorisma. En, en alleen dat is, uh, brengt de mens tot absolute vrijheid dat hij geen vrees meer zal hebben, zal, zal hebben. Nog van de hogere, waarom? Hij hoeft niet van de hogere dan ook Philips. Als je werkt, let op, als je in het geval van Philips, als je werkt dan voor een Philips als vrijwilliger. Dan ben je niet bang voor een Philips, ja, voor de leiding, voor de baas, dat ze jou uh, op elk moment uh, niet meer bruikbaar zouden vinden. Ja, dus dan zouden ze zeggen, ga naar huis. Ja, we hebben dan uh, in, uh, geen werk of, uh, wie, of jij voldoet niet aan het werk. Begrijp je, omdat jij, uh, het kan jou niet schelen meer, je bent niet bang meer, niet voor de baas. Uh, niet voor je werknemer, niet, meer, niet voor, voor, het, voor iemand of hem, iets anders. Je bent dan niet bang dat jij ziek zou zijn, dat jij zou ziek zijn, bang zijn om daardoor werk verliezen en andere dingen. Dat is wat een beetje als we het zo zien, dat het werk van, van Hashem is precies hetzelfde. Het is niet dat ik werk voor Hashem, moet werken voor Hashem, dat hij dat net zoals je doet. Normaal een werknemer, normale werknemer bij Philips. Maar als deze vrijwilliger die doet zijn werk bij Philips, dan doe je het met plezier en dan heb je geen angst meer, geen vrees voor morgen en of wat dan ook. 23. Nifhan van pas. Schenit kadem, lememasser, pagduta, pagduna, vierentwintig, de nafsi. Kijk dim, lemsor nafsi, bejados, elekados, barugu of vijfentwintig. De Mitsvotav Bacholas bachol ashleimut zesentwintach ad nefesh walken kashi yashan mistalek misstalek En aino od base, achat me mimita shuhu achtentwintig. Koges, Hassam. Eila rak beginnat, misirat, nefes, baderig, mitzwa. kikwar, een kog, mitas, soletta laf. Geweldig, geweldig wat hij ons zegt. En denk ook, ver, of verbind dat ook wat we hebben gedaan, geleerd. En in het verleden over die vier, uh, vormen van dood, herinner je nog, die je doet, voordat jij in slaap valt, herinner je nog, wat we hebben dat gebed, diep, diep gebed, uit de Kabbala hadden we ook geleerd, dat jij het kan, nu in een ander licht, nog extra dimensie krijgen, en dat jij begrijpt wat je wat je doet, wanneer jij dat s'avonds jouw nesnefes overgeeft, of um, opoffert, als het ware, zoals we dat geleerd hebben, uh, en legt hem, als het ware, als borg in handen van Hashem. Drie en twintig. Wij kennen daarom gaan, van, daarmee wordt het uh, het wordt geacht daardoor, ze niet kadem, dat hij, uh, dat hij dan vooraf, als het ware, laat uh, zijn neef, zijn neef uh, geeft als borg aan Hashem. 24 Le want hij gaat eerst voordat hij in slaap, slaap, in slaap valt, gaat hij zijn, zijn nevers doorgeven, overleveren, over, over, eh, overleveren, nee, overleveren, over, de dus doorgeven, doorsluizen, bij a dus, in de hand, van de Heilige Gezegende Zee. 25. De Hainu, dat wil zeggen, Lekha Yemitsvotav, dat wil zeggen, om al zijn voorschriften te vervullen, Begoyash Lemut, met alle volmaaktheid, tot uh, de tot de door, tot het doorsluizen van zijn neefjes aan Hashem. Kijk nou wat, wat hij ons nu zegt. Op deze manier, op deze manier beschermen wij onszelf van de Citrach Walken en daarom 26 na de koma. Kashiachan, wanneer hij wanneer hij slaapt, dan vervolgens, wanneer hij slaapt, is lek, en zijn geest uitgaat van hem, zoals we hebben dat geleerd, 27. Hij noto, hé, hey, let op, Proeft hij geen, proeft hij, proeft hij, proeft hij dan niet, dan niet meer de eenzestigste van de dood? Welke 61 van de dood, wanneer de mens de toestand van de slaap, de toestand van 61ste van de dood, uh, is, komt door de kracht van de sam? Ja, de regel 28, het tweede, tweede woord, is de afkorting van de naam van het man van de Sitra Achra, van Sam, Samuel. Ela, maar, ik dat nevers, maar het is alleen maar zijn over, overhevelen van zijn nevers, wat hij doet als mitzwa, als mitzwa, wat hij doet euh, door zijn nevers, eh, in handen te geven aan Hashem als en alleen maar dan als, alleen maar als een picadon, als een borg, en dan s ochtends en vraagt Hashem dat hij hem s ochtends teruggeeft. Kijk waarheen koog met zo let let op, want de, de kracht van de dood, al heerst al niet meer over hem. Kijk nou, welke, welke Welke, welk wonder gebeurt het met de mens als hij, als hij of zij uh, gehoorzaamt aan de wetten van het heelal? Niets anders. Hebben we dan religie nodig? Absoluut niet. Waarvoor moeten we religie hebben? Religie is voor, voor, voor on, ongeletterd volk, Dat, zelfs als zij leren dag en nacht de Torah, ze zijn allemaal ongeletterd. Duidelijk, zonder Kabbalah is niets, zonder te weten de wetten van het heelal, en niet hun wetjes wat zij allemaal doen voor deze wereld, om sociaal lekker met elkaar te stoeien, uh, is het niets. Ze hebben, weet, we hebben, ze hebben geen, absoluut geen verbinding met Hashem. Ze weten niet hoe hij functioneert met al hun comedie wat zij spelen. Duidelijk. Daarom kregen ze ook straf van één generatie, op een andere kregen ze allemaal uh, straf, ja, in allerlei vormen. Allemaal geïnspireerd door Hashem zelf, krijgen zij dat. Duidelijk, want zonder te weten van de, de wetten van het heelal en met, in de verbondenheid met Yeshua, is het absoluut waardeloos wat zij doen. Zie je wat hij zegt ons? Dat om ons te beschermen van de dood, van die van de doden die dus, en van de citra agra die dan aangreept bij, in het slaap, in de slaap, die slaap die een zestigste van de dood is, maar het is wel toch wel behoort tot de dood. Dan daarvoor, voordat wij in slaap vallen, dat wij uh, zeggen natuurlijk, behalve bepaald gebed, en dat is wat ik jullie heb gegeven ook geweldig, en uh, we zullen dan verder lezen, leren in de priëtschaïm wat precies de mens moet zeggen, welke woorden zal hij moet zeggen en hoe. Maar voorlopig kan je dan allemaal uh, volstaan met die vier uh, vormen van dood, die je dan als het ware over zichzelf brengt. Maar dat that is de dood, betekent dat jij niet de dood, die wat wij hier spreken, maar daarmee dus, als het ware, laat je, dat is de vorm om, van eh, vier stadia van jouw nefers, om die uit te laten komen naar Hashem. Als je zij laat binnen bij jezelf, dan is het dood, maar als je zij voor het, eh, duidelijk, want dan de Sitra agra gaat gebruik van maken, maar als je die uit laat komen naar Hashem, want uh, in deze tijd van de heerschappij uh, van de Malchut, waarbij dus ook de Sitra agra aan de pas komt, maar als je dan op dat moment jouw nefers bij Hashem is, dan wordt ze beschermd, en zochtend wanneer Gesset heerst, dan krijg je hem weer terug, jouw nefers. 30. Basher en dat is dat vindt plaats door het feit dat jij heeft, door de kracht waardoor jij dus, omdat jij bracht, dat. In de, kracht, door de, in de kracht van de Messerat Nefes. dat is dan opoffering van je nevers door de Mitzwa. Dus, omdat jij jouw nevers heeft uh, Anashem gegeven, bewezen van Mitzwa, daardoor ontloop jij als het ware van de, uh, do, van de kracht van de dood, die hier staan oh, eh, in, in, in de nacht 's nachts na de punt kuha oh, sheose ein in der da ten staat een punt of komma dus staat een punt weghalen helemaal weghalen shuve ein mam, mam chalet halaila yihulali Livgom. 32, Oto, Ulehafsiko, Minoam, Adonado, Avodato, Ibarach, Ki et slo, Kwar, 33, erf. Wa boker, Jomechate, Halaila Ela, De volgende regel, De volgende pagina, De rechterkolom, De eerste regel, Gelet, Mihajom mama. Kijk hoe dat werkt, praktisch. Hoe wij dat kunnen toepassen. De, nou, weer de, dezelfde pagina, de vorige pagina 178. Na de, de regel 30. Na de punt. En nu goed, goed luisteren, en nu volledige concentratie. We gaan het even benen. Er is nog even een klein stukje om dat af te maken. Hier zit de hele kluw. Hoe kan ze zeggen, en wanneer hij zo doet, wanneer de mens zo doet, dus zijn nefes verbindt met Hashem, dus geeft aan Hashem als uh, borg schoof, en dan kan de heerschappij van de nacht niet meer hem schade toebrengen. Deel, want zij is verbonden dan met de, met de uh, met, met, met de dag, Olaf Siko en kan hem dan niet uh, doen ophouden, scheiden van het aangename van het werk van zijn werk voor Hashem, voor de gezegende. Waarom? Keert Slo, want bij hem, bij de mens, dan wanneer, wanneer Hij dat doet. Bij hem is het al dan de nacht, sorry, de avond en de ochtend, zijn bij hem dan één dag. En de nacht is dan alleen maar een deel, daadwerkelijk een deel van de dag. Duidelijk of niet? Dus hij zijn nevers let op, op s'avonds, overdag, uh, is het geset, ja, dat is dan duidelijk dat je verbonden, verbonden bent met Hashem, maar s'avonds nachts, voordat je, na, voordat je gaat slapen, ga je je nefes weer op, op, op prijs geven, in de zin van dat die, uh, je gaat hem uh, doorsluizen naar Hashem, Hashem is ook geset, maar dan is het verborgen, als het ware, de, de, ook Hashem is, is verborgen uh, uh, sa, s'nachts, want dat is het Zeer is al dan verborgen, uh, en de heerschappij naar buiten manifesteert zich maar goed. En daarom als je dan deze nervus die, die je gaat verbinden met Zeer ja, met de Hashem geeft het, ik je nefes als borg aan Hashem, dan betekent dat jij je verbindt jezelf met Hashem, met de dag, dus dat jij verbindt een stukje nervus, een stukje nacht, uh, met Hashem, met de dag, en dan hebben we hebben dan een dag en nacht verbonden in één dag. En dan, daarom wordt dus de nacht wordt een deel van, uh, daadwerkelijk een deel van de dag. De volgende pagina, Kuf, Ein, dead. Kijk nou wat wij is Er nog een klein stukje nog uh, vijf regels, zes regels. Zo'n krachtige zoger, dat eigenlijk hebben we hier um, geen Brit Gadasha. De Brit Gadasha zit als het ware inbegrepen hier. Kijk nou waar we het over, over hebben: over de overwinning op de Sitra Achr. Eigenlijk is dat. Op de indirecte wijze hebben we wij hier ook de Brit-Gadasha. Dus de overwinning die wij boeken door de weten, de wetten de van het heelal, uh, die zij werken uh, ook s'avonds. En dat wij uh, toepassen die onszelf in overeenstemming daarmee brengen. Daarmee uh, overwinnen wij de Citra Agra. Dat is een verkregen we een stukje redding en dat is wat hij ook hier zegt, dus, uh, door ons verbinden, herinner wij nog, door op te leggen op ons, het koninkrijk der hemel, dus eigenlijk, mijn vrienden, is het zo, dat, voordat je naar bed gaat, doordat deze, uh, opnemen op jezelf, het koninkrijk der hemel, doen wij eigenlijk, goed opletten wat ik probeer te zeggen, niets anders, dat wij, verbinden met onszelf, met de klieketter. Duidelijk, duidelijk wat ik zeg. Dat is wat jij doet, dat jij al jouw krachten brengt omhoog, naar de klieketter die geen avijuut meer heeft. En de klieketter, wat betekent dan dat jij geeft het Anashem, als borg, dat via deze klieketter. Schijnt jou binnen die klikker waarbij je jezelf verbindt met Yeshua, schijnt dan het licht van Hashem, duidelijk, en zochtens krijg je hem weer terug, en het gaat weer van kli Jezus gaat naar beneden, naar je eigen kilim. Dus eigenlijk is het, elke avond is het de absolute verbinding nodig met Yeshua. Maar natuurlijk in elke toestand heb je dat ook, maar in het, in, het, in, het, in het bijzondere, maar in het algemene, is het altijd, s'avonds, voordat je naar bed gaat, is de mast, is, jezelf te verbinden, met Yeshua, wat betekent, uh, jouw, uh, nevers, uh, boor geven, aan Hashem, dat is wat hij ons nu vertelt, om, de, het koninkrijk der hemel, op zich, te nemen, dat betekent, op zich betekent, dan, leggen op jezelf, betekent, op, opkomen jezelf jou aviut te verminderen, verdunnen, uit te dunnen tot dikli lief nefes. Regel 1 walken, umijade is tasif, mikol twee maraien bischen u mikol ruchen bischen, velo drie schaltien Ki alaj lasse Kvar yatsa mir fir hasitra achra. Share lo yitswajer od shum davar. Faif hocec vaino uven hashkina ha-kdusha. od zes kochod hasitra achra. Vadin shol'tim alav endan uh, dat eindstuk, stuk, let op wat hij ons nu vertelt, de regel 1 Wel kennen daarom, de zogers zegt, en direct wordt hij gered, -Marin van alle kwade ziekten, de regel 2 kijk dat is wat Yeshua ons precies hetzelfde doet, kijk wat is wat, nu, wat hij ook, nu ons vertelt, alle kwade ziekten worden de mens wordt dan gered van alle kwade ziekten. Dat is door de verbondenheid met Yeshua. Niets anders leren wij hier in de Zoger dan wat Yeshua ons vertelt. Alleen door een andere taal en door een andere plaats. Dat is dan de geferen, het lichaam van de mens, van de partsoef van de mens. Nog een keer. En daarom staat in de Zoger geschreven hier in onze oud. Direct en direct wordt hij ge gered. Van alle kwade ziekten en van alle kwade geesten, precies hetzelfde wat Yeshua zegt ons. welo lo in en zij niet meer over hem. De regel drie. Ki shelo, Want zijn nacht, let op. Kwariatza, Mershuda, Sidrach, is, is uitgekomen van de van het territorium, van de macht van de sitra agra, de regel 4 Scharelo, itzwaierlo, o, de schoen, want het is niet meer mogelijk, het is niet meer mogelijk dat bij hem zo een, een scheiding, scheidingswand zijn tussen hem en tussen de heilige Schina. We een, oot, zes, koghode, sitra, Achra let op, en er zijn geen, niet meer de krachten van de sitra, Achra en de dien, die over hem zouden heersen. Eigenlijk hebben wij de hele les, deze de hele les is eigenlijk uh, Brit -Hadasha, helemaal geworden aan Brit -Hadasha. Biedt Gadesha door het licht van de zogen.